Tijdens de jaarwisseling is meer geweld gebruikt tegen agenten, brandweermensen en ambulancepersoneel, maar de voorvallen waren minder ernstig dan vorig jaar. Volgens minister Opstelten waren er in totaal 8400 incidenten, dat is bijna een kwart meer. Dat ze minder ernstig waren is te danken aan het adequate optreden van de hulpdiensten, zei de minister. De meeste hadden te maken met vuurwerk. Op stelte maakt zich grote zorgen dat ambulancepersoneel en brandweer steeds vaker de hulp inroepen van de politie bij de uitvoering van hun taak. Het aantal verzoeken om assistentie lag deze oud en nieuw 40% hoger dan vorig jaar. Bij een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn verschillende autobommen afgegaan. Over het aantal slachtoffers is verwarring. Sommige bronnen spreken van zes doden, andere van elf.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 Goedenavond, welkom bij deze eerste Bureau Buitenland... op ons nieuwe tijdstip op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Ik wens u het allerbeste voor het komende jaar. Voor ons is het nu al mooi, want ik roep het nog maar eens keer van nu af aan. Gaan iedere dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9 en 10... hier op Radio 1 de ramen naar de wereld wagenwijd we open. En zo ook vanavond. We beginnen met een hele wijde blik. De blik van de schrijver, de blik van de literatuur. Wat wordt er, literair gezien, geschreven in landen waar grote gebeurtenissen plaatsvinden? En wat in landen waar op het eerste gezicht minder nieuws vandaan komt? Is de Arabische Lente al onderwerp van literatuur? En waarover schrijven ons bekende of onbekende auteurs in Rusland of China? En is de economische en politieke werkelijkheid aanwezig in de literatuur van Latijns-Amerika? We gaan het dit uur horen van vijf gasten. Schrijver en oprichter van de Berber Bibliotheek Aziz Aynan over Noord-Afrika. Docent moderne Arabische literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. En vertaalster Juke Poppinga over Egypte. Vertaler Mark Leenhouts over China. Vertaler en uitgever Arie van der Ent over Rusland. En uitgever en vertaalster Nelleke Geel over Latijns-Amerika. Goedenavond allemaal. Als jullie nu wat zeggen, dan horen de luisteraars dat jullie er zijn. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Okay. Um, wie het eerst roept, uh, is er in een van jullie regio's tussen onze vorige uitzending zondagavond en nu iets gebeurd wat belangrijk is, maar wat het nieuws niet gehaald heeft? Nee. Ja. Boe, ik weet niet, ik heb niet elke dag het nieuws gehoord. Ik heb wel gehoord dat... Uh, Mark Leenhouts is dit, over China? Ja, de president van China, die uh, vecht al een jaartje tegen corruptie in zijn land. En ja. hij heeft heel lang... Hij heeft vorig jaar bekendgemaakt dat ambtenaren bijvoorbeeld niet te niet, niet veel staatsbakketten moeten gaan houden. Yeah. Uh, en hij heeft dit het weekend als een goede voorbeeld gegeven. En het was in China overal op het nieuws: om zelf met een klein dienbladje een heel klein restaurantje te gaan eten. En zelf die anderhalf euro te betalen. En dat is. Uh, Uitgebreid vastgelegd overal in China. Ja, het... Xi, Xi Jinping, ik zag er een ja. foto van. Die werd, ja. rond, werd rondgetwitterd. Oh, het was wel in het nieuws. Nou, ja, ja. Het is, nou ja, is het in het nieuws geweest. Ja. Uh, het, het heeft zelfs, geloof ik, uh, Foreign Affairs, een, een gerenommeerd Amerikaans blad over buitenlandse politiek, ja. gehaald. Ja, dus het is wel in het nieuws geweest. Maar ja. opmerkelijk dat hij dat, hij dat doet? Of? Het, houdt, het, is, het, is, het is een deel van zijn, uh, zijn, zijn campagne natuurlijk. Daar wordt ook meteen grap over gemaakt in China natuurlijk. Maar. Het is, het is een, soort, ja, een soort charme offensief. Het goede voorbeeld geven, laten we het zo zeggen. Om, ja. om, het, om, het, om, het, om het belastinggeld niet al te kwistig te, rond te smijten. Maar ja. het is eenvoudig te houden. Wat is de aard de Sorry? Wat is de aard van die grappen die er nu meteen over gemaakt worden? Dat zijn dan grapjes. Nou ja, er, worden, er worden verbanden gelegd meteen met, uh, uh, met, met, met, met Joe Biden. Die was eerder dit jaar in China. Die deed ook al zoiets. Ja. En Obama had er ook wel van, geloof ik. En ook de Amerikaanse ambassadeur in China... Mevrouw ja. Geel moet ietsje dichter op het microfoon. beter ja. een beetje molesterstang. Molester. Ja. Alsof het daartoe doet ja. wat het volk ervan vindt. Nou, de grapjes zijn dan eigenlijk uh, heel, heel kleine grapjes. Dan hebben ze bijvoorbeeld, doen ze bijvoorbeeld net alsof op... Uh, dat is dan op de Chinese Twitter of Weibo, zoals het heet. Ja. Dat is alsof ze de bonnetjes hebben achterhaald van deze maaltijd. en dan had uh, President Xi's bonnetje was 2 euro. Maar dat van Biden was 8 euro. Hoe kan dat nou? Is dat dan een grotere belasting er is zeker een verkeerd bonnetje ingediend. Zo. Ja, ze dus weten, zijn, ze, ze maken weten niet hoe grote dagelijks. porties in Amerika zijn. Als je daar ja. gaat eten. Ik denk dat dat het is. Ja. Ja. Goed, nou, over, over ongetwijfeld wat er op internet gebeurt trouwens... zullen we het ook in, in verband met de literatuur vanavond uh, wel hebben. En ook over uh, China en de strijd tegen corruptie. Uh, want ja. Nou ja, dat, dat, uh, mogelijk komt dat ook in de boeken terecht. Um, ik wilde beginnen met uh, mevrouw Poppinga in, uh, uh, over Egypte. Iets breder, de Arabische wereld, maar geconcentreerd op Egypte, u bent vertaler en lector of docent moderne Arabische literatuur. Um, vertaalt u alleen uh, uh, alle landen in de regio of hebt u een specialiteit? Nee, in principe vertaal ik alle landen uit de regio voor zolang het de boeken in het Arabisch geschreven zijn. En waar, en waar komt het meeste vandaan? Het meeste komt uit Egypte, hmm. maar er komt toch ook heel veel uit Libanon. En uh, Syrië ook wel. Syrië ook ja, wel? minder uit uh, Marokko, uit Noord-Afrika eigenlijk. En Syrië nu ook nog? Um, nou, er, is, er, er zijn één of twee schrijvers die een vrij continu, constant oeuvre hebben... en die worden wel vertaald. Hmm. Ja. Ja. Ook nu nog, ja. Um, we gaan om te beginnen uh, luisteren naar een fragment... want u hebt ons gewezen op een recent Egyptisch gedicht. Hmm baan me een weg tussen de vervagende kleuren... van de kille, opeengepakte lichamen in de bus. Ik besluit dat ik niet zal berusten. Ik word ingeklemd tot ik de deur heb bereikt. Iedereen knijpt me en valt me lastig. Maar er is niet één vergrijp waarover ik me kan beklagen. Uiteindelijk word ik verlost uit de verstikkende baarmoeder van de bus. En dan sta ik naakt in de straat, midden op de straat... met enkel een schrift in mijn hand en een paar romans waarin ik mijn verdriet verdrink. Mijn verdriet is zo machteloos en hopeloos... dat ik niet in staat ben om, zoals de anderen, een nieuwe roman te schrijven. Wat horen we hier? We horen uh, Malakabadr, dat is een uh, dichteres en een journaliste, een Egyptische jong, 24, misschien nog wel jonger. Um, en zij is een van degenen die op het Tahrirplein heeft gestaan. Uh -huh. uh, activiste dus. Um, en heeft ook uh, steeds een blog bijgehouden. En uh, dit gedicht is dus ongetwijfeld ook eerst al op die blog verschenen. Uh -huh. En dat is eigenlijk vrij representatief... Voor, um, voor wat er gebeurt in Egypte. De jonge generatie... Kan heel moeilijk uh, boeken of dingen gepubliceerd krijgen, maar wat ze wel kunnen is via uh, digitale, dus, dus via blogs enzovoort, hun stem laten horen. Ja. En dat heeft zij gedaan. Ja, en uh, valt dat dan, Ik bedoel, we weten natuurlijk uh, dat er met name rond de revolutie al heel veel op, op Facebook gebeurde, uh, op internet überhaupt, maar. Is dit ook echt een literaire ontwikkeling dan op internet inmiddels? Zijn bloggers die toen gewoon als bloggers begonnen, uh, misschien in het kader van de revoluties, hebben ze die, die zich ontpopt als schrijvers en dichters? Nou, het, het, het zijn mensen die al voor de revolutie uh, literaire ambities hadden, maar dus heel moeilijk hun, hun stem konden laten horen. En die door de revolutie wel meer gehoord werden, zoals deze Malakabadr, die zijn ze uiteindelijk ook uitgegeven. Oh, dat is is wel echt, uitgegeven. Ja, dat is echt te danken ook aan, aan wat er gebeurde in op het Tahrirplein. Aha. Um, en, maar wat, er, wat zij dus, uh, wat representatief is, dat is dat er dus een hele grote groep jonge Egyptische dichters en korte verhalenschrijvers ook eigenlijk uh -huh. dat medium gebruiken om, uh, om hun gedichten of hun korte verhalen te te laten horen. En dat doen ze omdat ze niet uitgegeven kunnen worden? Ja, dat doen ze omdat, ze, uh, omdat het heel moeilijk is... om het literaire establishment te doorbreken. Dus uh, ze krijgen heel erg moeilijk uh, voet aan de grond bij, bij, de, uh, bij de uitgevers. Dus is eigenlijk één uitgever in Egypte... die zijn nek uitsteekt voor, voor deze mensen. En voor de rest is het heel moeilijk om die andere... Hm. Die vaak ook uh, bij literaire uh, de kranten werken. Dus literaire pagina's van kranten werken enzovoort. Ja. Om die uit het zadel te stoten. En wat zijn hun thema's? Ik bedoel, dit, dit was duidelijk. Het lijkt me over uh, seksuele lastigheid uh, in de openbare ruimte te gaan. Ja. Onder andere, het gaat over een vrouw die dus in die bus zit... en daar wordt lastiggevallen gevallen. Dat is een heel actueel thema op het moment in Egypte. Vrouwen die dus uh, niet uh, zeker tijdens het bewind van de moslimbroeders... was dat even heel actueel. Dat vrouwen die zich niet uh, gedroegen zoals zij dat wensten... Mm -hmm. uh, vaak werden lastiggevallen gevallen. Niet per se door moslimbroeders, maar gewoon door, door jongeren... die vonden dat ze dat recht daartoe hadden. Ja. Uh, maar het verwijst ook naar uh, die vrouw die stapt op een gegeven moment uit de bus en dan zegt ze ook dat ze naakt is en dat ze eigenlijk niks heeft. En dat ze ook niet meer kan schrijven. En dat verwijst heel duidelijk naar de teleurstelling na de revolutie hmm. van de meer linkse jonge intellectuelen. En is dat een thema wat je dan in die groep Schrijvers uh, heel veel terug ziet komen. Ja, die zeker. teleurstelling? Ja, die teleurstelling die, die, die, wordt wel, die is wel vrij algemeen. Ja. Ja. Asias Aynan, we gaan zo meteen met jou uh, spreken over uh, iets, iets meer naar het westen in Noord-Afrika, uh, de Maghreb-landen, met name Libië en Mali. Um, maar zie, zie jij in die landen ditzelfde verschijnsel ook, jongere schrijvers die zich op internet manifesteren? Ja, ja zeker weten. Ik bedoel, ja, dat is in wezen een proces uh, dat zich overal ter wereld. Uh, hmm. Om te gaan is, was onlangs was er een, um, een festival in Amsterdam. Dat heet uh, Read My World. En die haalden dus een x aantal schrijvers uit uh, onder andere uh, Egypte. Ja. En Malakabad er die zat, ja, ja. ja, zat daar ook bij. In Amsterdam-Noord was dat in? Bij ja. In het Tolluis ja, ja, ja, ja. ja. En deze dichteres uh, zat erbij. In uh, uh, Marokko uh, uh, en, en uh, in Algerije zie je dat natuurlijk ook. Ja. Dat er... Uh, uh, zelfs gedichten of, of essays die dus in boekvorm uh, uit uh, zijn gekomen ooit... worden nu op het uh, internet uh, geplaatst. Nou, en, en is daar, uh, is daar um, teleurstelling over... Nou ja, Marokko is niet een, een Arabisch land geweest, Algerije ook niet... Maar, maar Libië en Tunesië natuurlijk wel opstanden in ieder geval. Is teleurstelling daar ook een thema? Dat, dat weet ik niet zo goed. Wat nee. je wel ziet in de, in, in, in de regio, dat... Uh, er momenteel gigantisch grote veranderingen gaan zijn. En als we dat vanuit de, li de literatuur bespreken, zie je bijvoorbeeld in landen als een Libië en een Marokko? Um, ja, bijvoorbeeld in welke taal gaan we schrijven. Ja. Uh, dat zijn dus echt, uh, echt prangende, grote vragen. Ja. Daar, daar gaan we het zo over ja. hebben. Als ik, als ik bij je terugkom en we uh, de schrijver gaan bespreken die jij uh, vanavond ja. wil behandelen. Maar even nog naar Joke naar Popping gaan. Um, is, is er ook in de traditionelere literatuur, uh, zal ik maar zeggen, in Egypte... op het ogenblik: iemand die je eruit zou willen lichten? Dus iemand van de oudere generatie ja, bijvoorbeeld? bijvoorbeeld. Of uh, iemand, nou ja. iemand die, die wel gewoon uitgegeven wordt en die je interessant vindt. Ja, nou, er zijn een aantal uh, schrijvers. Maar als ik er één moet noemen, dan zou ik toch uh, iemand als Soen Allah Ibrahim noemen. Een Egyptische schrijver. Uh, is, uh, um, ik denk, inmiddels tachtig. Um, en hij is uh, wel bijzonder omdat um, de meeste uh, Egyptische schrijvers van zijn generatie... die hebben wel ergens een plek gevonden in het establishment. Mm. Dus die zijn uitgever geworden of die zitten bij een literaire pagina. Hij niet, hij heeft zich daar altijd ver van gehouden. En hij is altijd ook een hele opstandige geest geweest. Dus hij is tegen Amerika en laat dat ook merken. Hij was ook een van de weinigen van de oudere generatie... die zich ook echt hebben gemanifesteerd uh, op het Tahrirplein. Mm. The <laughs> Dus hij kwam daar gewoon regelmatig. Betekent dat, dat hij daar nu ook over schrijft? Of? Um, ik uh, heb niet de indruk dat hij daar op dit moment over schrijft. Vooral omdat hij al zo oud is. Dus mm. uh, dat zal even duren voordat hij echt ja. daar iets over gaat schrijven. En zie je, zie je het, het straatrumoer van de afgelopen jaren... wel al ook in de literatuur? Bijvoorbeeld bij mensen als Alaa Al-Azwani of, of Agdad Chouaif. Grote namen ja. uit de Egyptische literatuur. Uh, nou, zowel Alaa uh, Al-Azwani als Agda hebben zich meteen wel... Uh, laten horen. Ja. Um, Aswani Schrijf twittert ook heel veel. Hè, ja, ja. ja, en Aswani die heeft een. Uh, ze hebben allebei eigenlijk een, een, een soort bundel met uh, artikelen geschreven over die uh, revolutie. Allebei overigens in het Engels, dat is wel opmerkelijk. Um, dat waren boeken die heel snel geschreven zijn. En het boek van Adaf Zouaif was eigenlijk een verslag van wat ze meegemaakt had. Ze is, woont in Londen, maar ze is spoorslags naar Egypte gegaan... toen de revolutie uitbrak. En dat beschrijft ze in dat boek. Ja. En Alaa -Ala die heeft dan meer een wat uh, een theoretischer werkje geschreven. Dus artikelen over, ja, zeg maar, uh, gedachtegangen over die revolutie. En... Uh, Um, maar echt, dat, dat heeft niks met literatuur te maken. Nee, dus nee. In, de, in de literatuur is de Arabische lente nog niet echt... Uh, in de officiële literatuur... Nee, in de officiële zeggen, literatuur, bij mijn weten niet. Behalve dat uh, dit soort mensen als Malakabadr... die worden nu wel mondjesmaat ook gepubliceerd. Dus wat er op de blogs verschijnt... komt ook nog wel eens een keertje uh, op papier. En uh, <tus> recentelijk worden de, uh, ja, ook de, de censuurmaatregelen in Egypte... Uh, weer behoorlijk strakker getrokken... Het is niet officiële censuur natuurlijk, maar eh, onder het motto van antiterrorisme... wordt er toch weer erg veel aan de vrijheden geknaagd, ja. zou ik maar zeggen. Worden dit soort mensen daar ook het slachtoffer van? Um, nou, zeker, zeker. Die jongere generatie wordt daar zeker het slachtoffer van. En ik zei net al dat er één uitgever een beetje zijn nek uitsteekt... voor die jongere generatie. Ja. die heeft nu net ook aangekondigd, of alweer een tijd geleden... dat hij ermee ophoudt. Omdat hij uh, nou ja, niet ziet hoe hij verder kan gaan uh, onder... Uh, onder wat er nu gebeurt. En dan is... Maar commercieel niet, of omdat het hem te link wordt? Ja, nou, omdat hij, omdat hij te veel ingeperkt wordt in zijn vrijheden. Hmm. Dat is in ieder geval wat hij naar buiten toe brengt. Je weet ja. natuurlijk nooit wat zijn echte overwegingen en zijn. En enig idee hoe dat eruit ziet? Komt er iemand op zijn kantoor en, uh, ja. en gaat door de manuscripten heen... en zegt dit mag wel en dat mag niet? Of... Uh, dat, dat zou kunnen. Het, het, het is in ieder geval zo, en dat is niet van nu... dat is al, al, altijd al zo geweest... dat er plotseling uh, aangekondigd wordt dat bepaalde dingen... Uit de markt worden gehaald bijvoorbeeld. Of dat er iets nooit verschijnt, omdat het uh, tegengehouden wordt. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat gebeurt, maar, maar het gebeurt. Ja, nog even voor we uh, iets verder opschuiven naar het westen in Noord-Afrika, als, als die jongeren het over teleurstelling hebben, waar concentreert zich dat dan op? Wat is de grootste teleurstelling? Nou, ik denk eigenlijk dat de grootste teleurstelling toch is dat er, um, waar zij voor gevochten hebben, he, Mubarak uh, af laten treden, maar vooral ook de sociaal-economische situatie zoals die was in Egypte, die hebben zij aangeklaagd. Ze hebben toch uh, veel van hun, hen, hebben ook wel uh, hun hoop gevestigd op de moslimbroeders die daarna aan het bewind kwamen. En nu zien ze dat er eigenlijk gewoon helemaal niks veranderd is. De elite is, is gebleven, het leger is gebleven. De rijke elite die zich daaromheen had geschaard... die is ook gewoon blijven zitten. En, en die jonge mensen hebben eigenlijk helemaal niet meer toekomstperspectief... dan ze hadden voor de revolutie uitbaan. De geest van het -plein is echt, echt helemaal vervlogen... als nee, je dat, dat zo volgt. Dat denk ik niet, want, in, want als je met jonge mensen spreekt... en dat doe ik nog wel eens regelmatig... dan, dan hoor je toch dat er nog steeds wel een vonk is. Dus hm. ik, ik denk niet dat het weg is. Okay. Nee, dat, nou. daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Laten we hopen dat ja. uh, iemand nog wat meer vuurstenen weer tegen elkaar kan slaan daar. Um, we gaan verder met uh, Aziz Aynan. Ik zei het al, we gaan met jou spreken over uh, iets, iets verder uh, naar het westen in Noord-Afrika. Uh, je bent zelf schrijver en uitgever van uh, Berber literatuur hier in ja, Nederland. Ik, ik ja, hebt... ik ben mede-initiatiefnemer. Mede-initiatiefnemer ja, van, van de, de Berber bibliotheek. Leg even heel kort uit wat het is. Uh, wij geven klassiekers uit. Berberlanden. Ja, Dat was het. <lacht> dat, ja. dat was het, maar misschien moet je... Uh, kijk, bij Berbers, omdat wij natuurlijk uh, veel Marokkaanse landgenoten hebben... Ja. Uh, denken wij altijd alleen aan een paar berggebieden in Marokko. Maar uh, ja, dat is ja, niet dat... wat jij bedoelt, nee, als je het nee, over nee, Berbers nee. hebt. Berbers heeft uh, helemaal niks met bergen te maken. Nee. Berbers heeft uh, te maken met uh, een volk. En dat volk leeft, uh, dat strekt zich uit van Gran Canaria... tot aan de uh, Siwa-vallei in Egypte. En uh, ja, een, een kenmerk van het volk is dat ze dus uh, de Berbetaal spreken. Mm. En dat is uh, echt een heel andere taal ten opzichte van het, uh, uh, van het Arabisch. Uh, al beïnvloeden die, die talen elkaar wel heel erg veel. En wat men ook heel vaak niet weet is dat de, de Tuareg... Uh, het meervoud van Targi is dat, dat die ook berbetalig zijn. En, ja. die, en die komen dan en die wonen uh, in, in Libië, in Zuid-Algerije, uh, Zuid in Mali, in Burkina Faso en Niger. En de Tuareg uh, zijn, zijn de mensen, de nomaden die in de Sahara wonen. Ja. Die onder andere nu uh, het doelwit zijn voor een deel van uh, de interventie in Mali. Daar, daar komen ja, we zo daar meteen over te ook. spreken. Maar je wilde een fragment laten horen van een. Uh, ja, ik zeg Libische schrijver, maar jij zou waarschijnlijk zeggen Berber schrijver. Nee, nee, nee, hij is uh, zeker een Libiër. Libië. Jij, jij bedoelde, okay. <laughs> hij is in Libië uh, geboren en opgegroeid. En uh, zijn naam is Ibrahim Alconi. Maar dus de taal die hij spreekt, hè, dus dat, uh, ja. die Berbertaal wat zij het Tamashek noemen... Ja. hij kan dus uh, moeiteloos met iemand communiceren uit Mali of, of, of, of een Niger. Precies, laten we even naar het fragment luisteren. De volbloed was een profeet... De volbloed was de geest die God gezonden had... om zijn met boeien omketende hart los te maken. Dankzij het zuivere dier was hij niet verder op het pad van Satan geraakt... en was hij niet overboord geslagen en ten onder gegaan met de andere verdolden. Zonder de volbloed was hij nog dieper weggezakt in de massa der onwetenden. De massa der onwetenden die de ellende van hun vaders geërfd hadden. De lasso, de pop en de illusies... De volbloed was de profeet van de redding. De reddingsboot, het vrijheidsschip. Kijk ze eens gaan als twee gazellen in godswijdse woestijn. De eeuwige woestijn die met de andere wereld verbonden was. Ibrahim Alconi, uit welk boek kwam dit? Goudstof, dat is uh, dit boek. Dat is een boek wat jij ook in de BBB-bibliotheek ja, hebt uitgegeven. Ja. En uh, wat, wat, wat is zijn thematiek? Ik bedoel, dit ging over een paard in de woestijn, voor zover ik het kan volgen. Maar... Uh, <laughs> ja, uh, Het gaat over het hoofdpersonage, Oeghiat. Ja. En uh, die heeft een, uh, een, een enorm, Zijn grote liefde is de kameel. Maar ah, de kameel natuurlijk de, Precies, ja. en dat is, de, dat is de volbloed. En uh, Ibrahim Mokoni heeft een echt een, ja, gigantisch grote œuvre van. Uh, ja, meer dan 90 boeken volgens mij. Het is echt een hele belangrijke uh, Libische schrijver. En zijn thema is altijd de woestijn. En uh, als wij een woestijn zien... dan zien wij gewoon vooral uh, leegte. Ja. En, uh, uh, maar het volk ziet vooral... ik zou bijna willen zeggen volte. Namelijk uh, de woestijn zit vol met belangrijke zaken voor de mens. Zoals namelijk ruimte, uh, liefde en vrijheid uh, en dergelijke. En in, in, dit, in dit boek... Goudstof, um, um, hij vertelt ook ook in het stukje over de lasso en de pop en de illusies. En, en de lasso staat voor bezittingen. De pop is het kind en de illusies is de liefde. Uh, waar men zichzelf aan, uh, aan, uh, aan verkoopt. En het hoofdpersonage raakt los van de puurheid. Dat is die, dat is die kameel. En die kameel staat symbool voor... Uh, uh, namelijk het, het dier in ons. Dus dat we uh, heel erg trouw zijn uh, aan, je, aan jezelf. Hmm. En waarom wil jij deze schrijver naar voren halen? Nou, omdat die, uh, uh, die puurheid in dat, in dat stukje. Hmm. Je ziet momenteel zie je heel erg in die landen. Of dat nu Marokko is of Libië of een Tunesië of een, uh, of een Mali. Die zijn heel erg op zoek naar wie ze eigenlijk zijn als, als, uh, als landen. Maar ook vooral als volkeren. Uh, ja, ik bedoel, ze zijn heel vaak gekoloniseerd door verschillende landen. Uh, er zijn heel vaak talen uh, daar geweest. Heel vaak zijn ze misbruikt door buitenlandse mogelijkheden. Er zijn heel veel verschillende religies gekomen in die, uh, op die plekken. En zij vragen zich nu heel erg af van wie we zijn. En uh, dat antwoord weten ze wel, dat ze dus Berbers zijn. Maar wat is, dat, wat is dat nu eigenlijk precies? Ja, en de meest ingrijpende kolonisatie is, is ongetwijfeld die uh, van de Arabische islam geweest. Vanaf de 7e eeuw. Ja. Um, wat, wat heeft dat betekend voor die oorspronkelijke bewoners daar? <kuggen> nou ja, zeer schizofrene situaties uh, heeft dat uh, tot gevolg. Uh, om een heel eenvoudig voorbeeld voor de luisteraar. Bijvoorbeeld, uh, uh, mijn moeder is getatoeëerd in, in het gezicht. Ja. En uh, die tatoeages zijn allemaal berber-symbolen. Um, maar dat mag helemaal niet. Maar, dus, maar je doet het dus wel, omdat dat berbervuur brandt heel erg in je. Maar tegelijkertijd ben je ook moslim. Dus dan ben je moslim en dan neem je die uh, uh, berber-tatoeages. En dat, dat, dat, dat zie je door die hele samenleving. Ook uh, bijvoorbeeld momenteel in Algerije en in. Uh, en in Marokko zijn ze op zoek naar in welke taal ze gaan schrijven. Ja. En voor, on voor, on voor ons lijkt het heel erg normaal. Omdat dan... Uh, ja, dat doe je toch gewoon in de taal die je spreekt. Ja, maar ze spreken daar zoveel verschillende talen. Hey, Djoeke uh, zei het net ook. Uh, zij vertaalt heel weinig uit het Arabisch. Wat uit Marokko komt. Omdat de meesten dan weer in het, uh, in het Frans uh, schrijven. Ja. En, maar de taal waarin ze dus praten. Dat is het, is het Marokkaans. En het Berbers. Daar wordt weer nauwelijks in geschreven. Ja. Dus, dus um, ja, dat geeft best wel vreemde situaties. Hè? Ja, maar jij zegt dat die zoektocht naar de identiteit... en dan met name naar, naar die oorspronkelijke Berber-identiteit... Ja. dat die een, een heel belangrijk thema is op het ogenblik in ja. al die landen. Ja, in al die landen. Om, om, kijk, wij, ik, ik, heb, ik heb altijd gedacht, <coughs> Berbers daar zijn een, zijn een minderheid. Maar is dat eigenlijk wel zo? Nee, nee, nee, nee. dat is, nee, dat is uh, een, uh, echt een grote misvatting. Ja. Uh, um, uh, Marokko is een Berbetalig land en Algerije ook. En uh, tot voor kort dacht ik ook dat, dat bijvoorbeeld een land als Libië. dat daar dus geen Berbers uh, leefden, omdat uh, generaal Gaddafi dat steeds zei. En uh, nu uh, ken ik allemaal uh, Libi Libiërs die in Nederland wonen. waar ik gewoon de taal van mijn ouders mee, uh, ja, mee, mee, mee, mee praat. Ja. En dat is heel vreemd, want uh, opeens wonen er heel veel uh, <laughs> Berbische <laughs> mensen in, in Libië. En dat geldt ook voor Tunesië. Uh, uh, toeristen gingen op vakantie naar uh, Tunesië en dan uh, was het berbers een soort van folklore. En dan zag je dus een oud vrouwtje, zag je uh, graan in een maalmolen gooien en dat was dan berbers. Maar je ziet nu, het is een explosie van verenigingen in Tunesië die op zoek nou. zijn naar hun Berbercultuur. cultuur. Heeft dat ook uh, de, de Arabische revoluties zoals we ze in Egypte en Tunesië hebben gezien, hebben in Marokko, Algerije en Mali al helemaal niet? Uh, niet echt een rol gespeeld, niet in die mate aan de orde geweest... maar heeft die ja. hele ontwikkeling in de Arabische wereld... van de afgelopen paar jaar deze identiteitszoektocht ook gestimuleerd? Ja, uiteraard, maar ja. ik zou bijna willen zeggen... het heeft heel veel invloed gehad, ook, ook op een land als Mali. In uh, Mali zijn de, de zijn momenteel bezig met het oprichten van een eigen staat. Hè? Azawad. Hmm. Uh, in Marokko uh, zie je allerlei geluiden... Om bijvoorbeeld de, het noorden van Marokko, de RIF, waar de meeste Marokkaanse Nederlanders, eh, hun ouders ook vandaan komen, om daar autonomie te verkrijgen. Dat zie je ook in Kabylie, in het noorden van, van, van Algerije. D dus um, die, die, die geest van die Arabische uh, uh, lente, die zie je zeker terug in de Maghreb-landen. Ja, ja. Nu is Alkoni een, een Touareg. Ja. Um, bij we uh, uh, zijn er al met ons militairen ja. om, uh, om Mali te bevrijden, zal ik maar zeggen. Uh, is, is iemand als Alconi blij met die interventie? Uh, nee. En waarom niet? Um, hij heeft onlangs in een artikel uh, in de Volkskrant heeft hij aangegeven... dat welke interventie ook van buitenaf uh -huh. desastreus is voor, uh, voor uh, een land als, uh, als Mali. En uh, zijn, zijn, zijn grootste en enige argument daarvoor is, is... dat die bevolking dat zelf moet opknappen. Omdat uh, in het verleden uit heeft gewezen... als er dus mensen van buiten komen... dat het uiteindelijk eigenlijk toch niet goed lukt. Hmm. Wat ik er zelf van denk, ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet, niet zo goed. Nee. Nee. Goed, we spreken zo meteen verder over de andere uh, regio's. Dankjewel. Maar eerst gaan we luisteren naar het Nationaal gelezen door Mario Hageman. Dit is Radio 1. Tijdens de jaarwisseling is meer geweld gebruikt tegen agenten, brandweermensen en ambulancepersoneel. Maar de voorvallen waren minder ernstig dan vorig jaar. Volgens minister Opstelten waren er in totaal 8400 incidenten. Dat is bijna een kwart meer. De politie heeft alles bij elkaar 800 aanhoudingen verricht. Een stijging van 12 procent.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 Ja, het is één minuut voor half acht. En u luistert inderdaad naar Bureau Buitenland voor het eerst op dit tijdstip. En vanaf nu iedere dinsdag, woensdag en donderdag hier te beluisteren. Um, wij spreken met vijf gasten. Al een ofwel vertaler, ofwel uitgever, ofwel allebei. En uh, zij bespreken met ons hoe in de regio waar zij literair actief zijn... Uh, naar de wereld wordt gekeken. We zijn in Egypte geweest en we zijn in de Maghreb geweest. En we gaan nu... Uh, naar Latijns-Amerika. Nelke Geel, ook welkom. Um, even dezelfde vraag. Uh, je bent vertaalster, maar ook uitgever bij Uitgeverij Signatuur. Vertaal je alles uit Latijns-Amerika? Uh, en geef je alles uit of alleen bepaalde landen? Nee, ik bedoel niet alle boeken, hoor. <laughs> ik geef onder andere uit Latijns-Amerika En nog ja. een hele hoop andere taalgebieden. Dus we moeten het reuze beperken. Ja. Daarbij komt... Misschien de meerderheid op dit moment uit Colombia en Argentinië. Colombia en Argentinië. Ja, die hebben wellicht toch een wat langere traditie erop zitten. En dat is dan bepalend voor jullie bij de keus? Nee, nee. Dus waarom Colombia en Argentinië vooral dan? Daar is misschien puur logistiek die hoeveelheid auteurs dan toch het grootste. Om het zo maar even te zeggen. Je krijgt natuurlijk vreselijk veel onder ogen... Je moet verschrikkelijke keuzes maken. Toevallig heb ik meer Argentijnen. en misschien iets meer Colombianen. dan uit andere Latijns-Amerikaanse landen. Oké, okay, nou, niet toevallig hebben wij nu ook een Colombiaan klaarstaan. want dat heb je zelf aangeleverd. Ik was 16 toen Escobar, de hoofddirecteur van El Espectador. Cuillermo Cano vermoorde. of liet vermoorden. Ik was 19 en al volwassen, hoewel ik nog niet gestemd had. Louis Carlos Calan, kandidaat voor het presidentschap, overleed. Een moord die anders was, in onze beleving althans... omdat hij op televisie te zien was. De menigte die Calan toejuichte, vervolgens het mitrailleursalvo... het lichaam dat op het houten podium in elkaar zakte... en neerviel zonder geluid. En kort daarop gebeurde dat met het vliegtuig van Avianca... Een Boeing 727 die Escobar in de lucht, ergens tussen Bogota en Cali... liet ontploffen om een politicus te vermoorden die er niet eens in zat. En zo betreurden we daar met z'n allen de misdaad met een gelatenheid... die inmiddels een soort nationale afwijking was. Een erfenis van onze tijd. En hervatten we daarna onze biljartpartij. Dat klinkt als een uh, fragment waarin het straatrumoer flink uh, doorklinkt. Wie hoorden we hier? Je hoort hier een fragmentje uit het boek van uh, het geluid van vallende dingen. Van Juan Gabriel Basques. Dat is nog een redelijk jonge auteur. Die uh, inmiddels wel een, solide, een redelijk solide oeuvre ook op zijn naam heeft staan. En in dit laatste boek uh, ja, onderzoekt hij eigenlijk zijn eigen generatie. Die opgegroeid is in die angst. Die heel veel te maken heeft met een ongehoord diffuse politieke situatie waarin iedereen, of het nou het leger zelf was... paramilitairen, guerillagroeperingen die mekaar in de haren zaten... de privélegertjes van de drugsbaronnen, zorgde voor een soort permanent idee... van een aanslag kan werkelijk op, om iedere straathoek plaatsvinden. Ja. En, en wat doet dat met eigenlijk een hele generatie uh, jonge mensen die... die... En, en is dat dan kenmerkend ook voor een nieuw soort literatuur in... Colombia of misschien zelfs Latijns-Amerika. Het cliché is natuurlijk... Uh, Latijns-Amerika is het continent van het magisch realisme. Marques, een Colombiaan. Hm. Dit is uh, meer realisme dan magisch lijkt me. Is dat karakteristiek voor een nieuwe generatie? Dat magisch realisme... Ik denk dat we ook weer niet moeten overschatten wat het daar gedaan heeft. Hm. Het is vooral bij ons heel erg verschrikkelijk blijven hangen. En nog steeds. Het is nog steeds een enorme referentie... Punt toch wel, Marques. Hij krijgt ook zijn eigen bijvoeglijke naamwoorden... Marquesiaans en Macondiaans, he. dat dorp ook. Ja. Uh, je kunt wel zeggen dat er... Mm, misschien de schrijvers zeg maar, tussen 35 45 50... Dat, er is een groep die doet ook echt wel aan dat dirty realism. Dan hebben ze heel erg naar Noord-Amerikaanse auteurs gekeken. Dat gaat over drugsgeweld, ja. de narco-wereld, de onderwereld, et cetera. Dat doet hij niet. Maar van magisch realisme is absoluut geen spoor... Nee. nee. En dit is uh, wel behoorlijk politiek, dus? Dit is wel behoorlijk, dit is behoorlijk politiek. Maar zie je dat in meer Latijns-Amerikaanse landen bij jonge schrijvers? Ja, ja ik, ik, voor zover ik het een beetje zicht op heb, heb ik zie ik heel erg dat zeg maar de literatuur die daar vandaan komt en we gaan hier vreselijk generaliseren, maar ja, die houdt niet op bij de voorduur. Nee, dat, nou. dat, dat is het een beetje. Het, hmm, het kan maar heel erg gaan over. Nee. Ja, nee, het, het zijn geen domestic dramas. Nee. Het, het kan gaan over een privé-situatie, maar er wordt eigenlijk toch altijd wel een link gelegd naar ja, maar wat is dan de situatie in een land? Wat is de historie van een land? Of in een bepaalde periode? Of wat dan ook. Dus het, het de bigger picture zit er toch altijd wel een ja. beetje achter. En nou, dat... We horen net bijvoorbeeld over Egypte dat uh, zoiets als de Arabische Lente nog niet echt in de literatuur is, is hmm. doorgedrongen, in de grote literatuur. Uh, hoe is dat in Latijns-Amerika? Geeft veel uit in Argentinië ook. Uh, is, is de dictatuur daar aanwezig in de, in de literatuur? Ja. Hmm. ja, met name denk ik de generatie die uh, zeg maar tussen zijn achtste en zijn twaalfde, die dictatuur was van 76, 83. Dus dat zijn mensen die zijn nu uh, in de veertig, waren toen pakweg tien. En, uh, en dat zie je bij een auteur als Marcelo Figueras. Die neemt de dictatuur en die dat hele decennium... En is een enorme, ja, in, in, heeft een enorme intensiteit gekend... die nog steeds voor veel auteurs wel voldoende aanknopingspunten biedt... om daarover te schrijven. Hm. Ja. en Zo'n dictatuur... Ik weet ook niet of het een soort incubatietijd nodig heeft. Hè? Net als er nog bij ons natuurlijk steeds... vreselijk veel wordt gepubliceerd over de Tweede Meenker. Wereldoorlog. Nou, dat denk ik in het algemeen. Dat dat ja. zo is dat je ja. moeilijk kunt verwachten... dat, dat, dat, dat zaken acu... die twee, drie jaar geleden gebeuren... die direct een lid weer opduiken. Nou. Ja. Uh, ja. Misschien meer voor de journalistiek... Of voor hm. Ja. Wat ik bijvoorbeeld nog niet zie, om daar meteen even op door te gaan... die enorme, enorme crisis die er geweest is in, in eind 2001. Argentinië, en toen Argentinië ja, natuurlijk heel dik... Eigenlijk het eerste eerst land uh, wat ja. enorm in de kuil zakte. Ja. Ja. Allemaal uh, uh, mensen die op pannen sloegen, kan ik me herinneren. Ja, ja nou, iedereen drie baantjes en, en ja. allemaal... Nou, daar heb ik nog niet zo heel veel van teruggevonden. Nee, nee. Dus ik vraag me af of dat domweg nog te kort geleden is... om. Mm. En überhaupt uh, uh, grote verschillen tussen arm en rijk bijvoorbeeld? Is dat of, een thema? Nee, dat is, dat is denk ik wel een thema. Hmm. Ja, arm en rijk is daar een oneindig veel groter verschil... dan we in ons geniveleerde land ook maar een beetje kunnen voorstellen. Hmm. Ja, ja, dat is zeker ook een thema. Dus uh, geweld is toch wel een thema. Uh, het is een... Heel gegeneraliseerd gezegd toch wel een continent wat getekend is door een hoop dictaturen. En dus een hele hoop oorlogen, guerrilla, lichtend pad, nou, we weten het allemaal wel. Een heel klein beetje. Het bestaat niet dat je daar niet op de een of andere manier in de literatuur ook iets mee moet doen. En dat nee. gebeurt ook. En misschien wordt het ook iedere zoveel jaren opnieuw gemunt. Uh, afhankelijk van hoe oud je zelf was. Uh, dus dat is een ding. Ik vind zeker dat als je dan misschien niet meteen over politiek of sociaal engagement meteen moet spreken. Wel een soort moreel engagement is. Hè. Het is dus wat ik zeg. Niks domestic drama's. Nee. We gaan altijd nog wel even die straat op en ja. die stad in en het land in. Ja. et Dus dat, dat vind ik wel een kenmerk. Ja, um, ik wil naar China, meneer Leenhout. Um, Armerijk, is dat daar een thema? Zeker, is ja, ja. eigenlijk hetzelfde verhaal. De kloof tussen Armerijk is ook. Zo... Zo'n ontiegelijk groot in, uh, in, in China. En het is daar ook heel erg snel gegaan. Ik denk dat dat nog meer de Chinese situatie typeert. He, mensen van een jaar of vijftig en ouder nu in China... hebben nog echt armoede gekend. En mm. hebben vanaf de jaren tachtig die enorme boom meegemaakt. Ja. En... Uh, en dat, dat is iets wat, wat je zeer merkt. En daardoor... Ik had net even dat kleine nieuwsberichtje over ja, corruptie Of China. meneer Xi Jinping die in een heel ja. gewone Chinees ging eten. Nou ja, precies. Dat, maar dat, dat is ook een beetje... Wat die uh, nummer 39 heeft besteld uh, weten we niet. Maar... Het, wa, het waren vleespastijtjes. Ook dat is op okay. internet. <lacht> ja. ze, ze zijn allemaal gefotografeerd. En <lacht> mensen staan nu in de rij bij dat restaurantje. Heb ik ook gezien. Dus het is niet meer zo gewoon. Nee. <lacht> ja, wie, wie weet. Ja. Uh, maar dat, dat laat dus zien... Uh, aan de ene kant, uh, die corruptie heeft daarmee te maken... omdat veel mensen in China dus uh, direct dagelijks zien de verschillen van arm en rijk. Ze zien namelijk ook dat... Wie het rijkst worden of wie het meest profiteren van die, rijk, van, die, van die welvaartstoename... dat zijn de mensen met lijntjes naar de macht of ja. de mensen die zelf in de macht zitten. Ja. U hebt, uh, we kunnen niet iets ja. laten horen, maar u hebt een fragment meegenomen... Wat u even, uh, dat we in ieder geval even weten hoe het in het Chinees klinkt... hebben we bij de andere landen niet eens gehoord. Ja, het is, het is, ja dat, dat kan. Ja. Dan, dan, dan onderstreep ik even het belang van mijn uh, eigen beroepsgroep. Hè. Doe dat. Uit de roman dus die ook met corruptie te maken heeft. Ja. 那是第一規則,李雪蓮遇到王公道,王公道才26歲。 ik heb de hoofdlijn wel begrepen. Ja, maar, die slechte negatie. Ja, die loopt ja, ja. ja. ja. Het zijn de eerste regels van deze, van deze roman. Die, um, het, is een, het is een satirische roman. Ja. Die ik heb gekozen uh, van een anderhalf jaar geleden. Die zijn intussen, waarvan intussen miljoenen zijn verkocht in China. En dat is in China ook heel erg veel. Uh, want alle lezers wonen in de stad. En heel veel China is niet stad. Dus het, het, het is een populair boek. En tegelijkertijd is het ook iets typisch van de Chinese literatuur... omdat die, vind ik... Uh, niet zozeer altijd over corruptie gaat... maar heel maatschappelijk betrokken is. En dat is van oud her zo. Uh, tot en met nu. En dit verhaal gaat dan over een... Uh, deze eerste regels ook over een uh, eenvoudige plattelandsvrouw... die uh, in verwachting is van haar tweede kind. Dat mag ze natuurlijk vanwege de politiek niet krijgen. En ze verzint een list. Ze zegt, hey, ga man, we scheiden. Dan kan ik het wel krijgen. En wat let ons dan daarna om je te hertrouwen? Want daar is geen wet tegen. Dus dat... Gaan ze doen, maar tijdens haar verwachting, in, tijdens haar zwangerschap, gaat de man met een ander van door. Dat ze we natuurlijk net hebben. En uh, heeft ze dus een probleem. Daardoor wordt ze erg boos. De man hertrouwt zelfs met die andere vrouw. En dan gaat ze dus een grote campagne beginnen van haarzelf. Ze wil die scheiding niet te laten verklaren, vals, om daarna te kunnen hertrouwen en die man alsnog te kunnen scheiden... maar dan op haar gronden. En dan krijgt ze met de bureaucratie te maken Ja, want, dan staat ja. er een, een jarenlange tocht... langs alle niveaus van de, van de rechtspraak in China. Ze gaat eerst natuurlijk in haar kleine dorpje... dan iets hoger, dan komt ze bij de hoofdstad van de district... en de gemeente, de provincie. ze komt helemaal in Peking uit. En dan zie je natuurlijk dat het een beetje... Fictief is en hmm. een vrij kolderiek allemaal. Ja. Maar het, is, het, is kolder, het, klinkt, het klinkt een beetje uh, schwijkachtig eigenlijk. Je, ja, sorry, is, het, het, is, het, is het kolderiek uh, en, en wordt de ambtenarij en daarmee de macht en de partij belachelijk gemaakt? Ja, dat merk, je, dat merk je heel goed. Deze man is ook... Dat is en mag ook... dat zomaar in China? Ja, blijkbaar. Hè? Hm. Het is, het is, want, het is... want is dit een groot boek in China? Ja, het is een miljoen keer uh, verkocht sinds eind 2012. En is het verschenen. En deze man heeft ook patent op. Het is echt een satirist, een hele grappige man... ook uh, buiten zijn boeken om hè, als hij optreedt. Uh, en het kan omdat hij niet man en paard noemt. Hij pakt een probleem aan waarvan alle mensen, ja, ja. lezers zeggen... van dit, dit herken ik. Hè, van op mijn, in mijn dorp, die ambtenaar, dat is zo'n man... die zichzelf verrijkt, die zijn macht misbruikt... Ja. Uh, en hij, hij, hij speelt het zo en hij maakt alles in de humor. Dus hij maakt niet van die ambtenaar een pure slechterik En hij maakt van deze vrouw ook een beetje een zowel en een beetje dommige vrouw. Mm. Dus iedereen wordt niet gespaard. En uh, het laat vooral zien hoe het systeem werkt. Hij laat eigenlijk niet zien dat de mensen slecht zijn met elkaar behandelen. Maar dat dat, zonder dat hij het noemt, een systeem is waardoor de mensen zo absurd met elkaar moeten ...dingen moeten regelen. Ja. Zo'n klein en, probleempje, ja. zo hoog moet opspelen... ...dat is natuurlijk het overdreven, maar dat is het leuke eraan. Ja. Ja. En, en is dit een uitzondering of zijn er veel van dit soort boeken... ...waarvan wij in het Westen misschien zouden denken... ...goh, dat dat mag, dat dat kan in ja. China... ...terwijl men dus kennelijk uh, ja. nog redelijk wat ruimte geeft. Ja, en dat, dit is, deze ruimte is... De, ...in de roman kan ook meer dan... De journalistiek kan waarschijnlijk. Een journalist zou misschien dit, boek, dit, uh, dit geval willen uitzoeken en dan willen kijken naar die persoon en die ambtenaar of, uh, of een ander of een buitenlands China-watcher of een dissident zou willen zeggen en dit is dus conclusie een aanklacht tegen ons systeem. Uh, dat doet deze schrijver natuurlijk allemaal niet. Mm. Misschien omdat hij het helemaal niet wil. Hij is een literatuurschrijver, maar misschien ook omdat hij denkt... Ik kan het op deze manier doen. Nou, het zou ook nog kunnen, zat ik me te bedenken. Uh, Xi Jinping is een grote campagne tegen corruptie begonnen. Ja. Het zou ook nog ja. kunnen dat het hem goed uitkomt. Uh, ja, het zou kunnen. Het is iets. Ja, Arie ja. van der Heijden. De, de, de, de Ruslandman? Nou ja, de, de, de, de, de Ruslandman. Ja, ja, doe denken aan Gogol in de 19e eeuw. Die met zijn Dode Zielen en de Revisor. Uh, mm -hmm. zeer uh, welwillend werd uh, benaderd door de Tsaar zelf. Want kijk. Het zit onder de politieke macht waar het niet deugt. Mm. En dat is heel goed om dat te laten zien. Dus ja. het is eerder ja. pro de machthebbers... Mm. dan het is tegen de tussenlagen. Mm. Ja. En dat vinden machthebbers wel leuk. Het ja. Ja. zou, zou dat kunnen. Is, dat is een uitleg. Het <coughs> nou, ja. zou kunnen, ja. Ik denk het wel. Maar ja. Ja, in de tussentijd lachen de mensen natuurlijk wel erg om... de zaken hoe... Uh, he, ze zien natuurlijk wel tentoongespreid en uitgebeeld hoe het, uh, hoe het is. En ja. hij heeft door deze... Mm door zijn humor en door zijn een heel groot bereik zou ik ja. kunnen zeggen. Zijn er andere uh, schrijvers uh, behoorde daar straks uit Egypte dat er een jonge generatie is die uh, eigenlijk niet aan bod komt en nou ja, dat heeft dan gedeeltelijk met politieke invloed censuur en gedeeltelijk met de establishment te maken is dat er in China ook zijn er dingen die niet kunnen die er niet doorkomen. Ja, dat is er zeker. En waaruit zich dat dan? Dat zijn, nou, de censuur die gaat niet over alles maar zijn een aantal gebieden waarvan de meeste schrijvers wel weten waar ze niet moeten komen. En, en één is natuurlijk het, het niet met man en paard noemen van bepaalde dingen. Um, maar je ziet net als in wat, wat Joeken net zei... Uh, heel veel mensen op het internet publiceren... omdat het soms ook gewoon te moeilijk is om een uitgever te vinden... maar soms ook gewoon uh, dat in de boekenwereld of de uitgeverij... is, is de censuur sterker, strenger dan, dan op het internet. En waar schrijven die dan over? Uh, dat, kan, dat kan dan ook politiek zijn, maar je ziet eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk het gekke. Op het internet zie je ook meer gewoon mensen gebruik maken van, van het gemak van internet. Dus daar, ja. daar zijn echt miljoenen schrijvers actief die, en dat wordt ook commercieel uitgebuit. Dat zijn het ook niet voor niks Chinezen voor, denk ik. We generaliseren. Ja, en die, uh, ja en geel. Ik wil daar. Ja. Ja. Want dat jonge ventje die Han Han. Han Han, is, dat is de, de enige die ik in ieder geval die ken, die ja. enorm Zinbong groot is in ja. China, ja. toch? Ja. Maar die is en een blogger als een blogger. Ja. ja, dat is een blogger. En zijn romans zijn dus dus verschijnen ja, ja, maar dat ja. is dus niet eens fictie. Dus met andere woorden, hij, hij kan in al zijn kritische geluiden... eigenlijk niet de trucs toepassen die je in, in, in een roman kunt toepassen. Maar ik heb het idee dat hij, dat hij eigenlijk alles, alles kan nee, zeggen... Han, Han uh, kritisch is ook een kan doen. Hij is kritisch... Is hij toch wel is hij toch wel voorzichtig? beweegt zich goed op de lijnen van... Drukt hij zich? Ja, toch wel? Ik heb een keer een China-kenner... van een Amerikaanse Instituut een Chinese man gesproken. En die zei... Han Han is gewoon te populair. Daar kunnen ze niet aankomen. komen. Dat speelt ook mee. Wat hem verbindt met zo'n schrijver... is dat hij ook een hele grappige, charmante en leuke kerel. Maar hij is ook een superster geworden. Maar Ho IWW is ook te populair. En daar kunnen ze heel erg aan komen. Maar ze is minder populair in China. Ja, is dat zo? Ja. ja, ja, ja. Han Han is groter in, ja. in China dan. Ja. Uh, ja. Omdat hij voor een groter publiek schrijft. Simpel. HWW ja. is kunst en veel, veel Chinese avant-garde. Dat is een kleiner publiek. hij krijgt een wel als een belastingcenten over de. Ministerie. Van een veel mensen. Ja. Ja. Ik zei net, uh, misschien komt het, uh, de, de leiding op dit moment wel goed uit. Uh, dat er over corruptie geschreven wordt. Maar. Anderzijds journalisten die erover schrijven, met name buitenlandse journalisten, die hebben grote problemen. Journalisten van Bloomberg die geen visum meer krijgen. New York Times, met name Amerikanen worden daar. Ja. Dus het is niet makkelijk om erover te schrijven. Nee, zeker niet. Maar dat waren ook echt gevallen dat mensen echt kopstukken uit de partij wilden onderzoeken en aan. En dat zijn de gebieden waarvan de meeste hmm. mensen eigenlijk wel weten dat, dat je dat gewoon niet hmm. moet doen, dat dat niet kan. Hmm. Uh, daarom is het ook zo bijzonder de, dat omdat ik. Omdat mijn... zij namen noemen, daar gaat het over. Ja, maar ook de hoge mensen. En de hoge, hoge mensen. Daarom is ja. ook het bijzonder aan het nieuwsmomentje van net aan het begin... is dat Xi Jinping, dat is in China natuurlijk... als, als de premier of de president ergens... zo'n het volk mengt, is dat iets heel bijzonders. Veel bijzonderder dan hier. Ik denk dat Obama ook heel makkelijk een biertje gaat drinken ergens. Of, nou, het wordt ook ge ge georganiseerd, maar het is ja. wel iets minder bijzonder dan... In China komt zoiets niet voor. Zelfs ja. een burgemeester of een, of een lokaal politicus... Die, als, als die komt, dat is met auto's geblind in de ramen. Dat, dat is georganiseerd, dat er is geen schijntje spontaniteit. Dus... Dat geeft ook aan, zijn mensen zijn zo hoog... Eh, dat je daar ook eh, heel, heel moeilijk daar grappen over kunt maken. Ja, er, wordt ook, er zijn ook capriciërs in China, maar grappen maken over de leiders... Dat heb, ik, heb ik nog bijna niet gehoord. Nee, nou, nee. Misschien moeten we Gordon daarheen sturen. Ja. Um, we gaan naar het laatste land, Rusland. Um, Arie van der End. Om, om te beginnen moeten we even... Iets uitzoeken. U bent behalve vertaler ook, ook uitgever. En met name ook van uh, Russische literatuur. Maar dat wordt betaald voor een deel met Russisch nou, geld. Toch? Nou ja, voor of... het eerst uh, zien de Russen het belang in... van hun kolossale literaire erfenis. Ja. En uh, ja, wie Nederland zegt, zegt echt uh, schilderkunst. En wie Rusland zegt, echt, literatuur om het even over te overdrijven. Maar even, even precies, u krijgt geld uit Rusland om nou, hier... Ik ik niet alleen, hoor. Ik <laughs> nee. <laughs> nee, oh, okay. bedoel. Nee, Alle uitgevers ja. hebben de weg naar Rusland gevonden. Hmm. Ja, en terecht ja, natuurlijk. Maar betekent dat dat ja. u hier uit kunt spreken... of moet u vriendelijke dingen zijn? Het zeggen? is geworden het Russische Letterenfonds. Dus het is, uh... Nou ja, ik weet het niet. Misschien... China doet dat ook. het ook. China doet het ook. Ah, ja. Ja, ja. ja, nee, okay. kijk, zie je. Dictaturen weten hoe ze aan reclame moeten doen. Ja. Ja. Uh, we horen net over China dat een, een romancier uh, meer kan dan een journalist... omdat hij geen namen noemt, omdat hij onder... Uh, is dat in Rusland dat ook zo? Dat is in Rusland, uh, niet dat ik dat helemaal goed weet... maar dat is in Rusland zeker ook zo. Het vrijste terrein is uh, internet en uh, de literatuur. Ja, en wie uh, zou u daaruit willen halen als voorbeeld op dit moment... van een hele interessante nou ja, schrijver omdat ik, die ik, zich ik, op dat vlak beweegt? Ik ben meer... Uh... Vertaler en dan dat ik de hele zaak overzie. Maar er zijn twee schrijvers die ik zou willen uitlichten... die ik beide vertaal. Ludmila Ulitskaya uit 1943 en Dmitri Danilov uit 1970... als exponenten van een toch wel totaal verschillende generatie. Karakteriseer ze eens allebei? Nou, Ulitskaya, die is vooral al bezig... N niet altijd, maar vooral de, de roman die binnen, de, deze maand verschijnt... met de geus, een Russische geschiedenis... Uh, ja, het conceptualiseren van uh, de, de 20e eeuw. Van ja. wat is er allemaal gebeurd en wat is er allemaal misgegaan. En dus, uh, ja, duiding van ja. het uh, min of meer recente verleden. Dus Die... een beetje wat de Argentijnen met de dictatuur aan doen. Ja, zijn, ja, zij focussen nu vooral op de jaren 60, 70. Het dissidentendom, zeg maar. Hoe dat reilde en zeilde met, met Sam is dat en zo. Ja. En daar kiezen drie jongens. Anderhalve Jood en anderhalve Rus... En dat is de lijn waarnaar ze, waar zij... En dat zij is niet de enige die dat doet. Zeg maar, het, is, zeg maar, ja, het Russische element in de 20e-eeuwse Russische geschiedenis. En het Joodse Russische element. Ja. De Russische en neemt ze daarin Onderzoekt ze alleen? Of, of is ze politiek betrokken? Neemt ze positie? Ja, ze neemt wel een soort van positie. En zij is een duidelijke ja, liberaal. Alleen niet, niet een dissident. Niet een dissident onder Poetin? Ja, wel onder Poetin wel. Maar schrijft ze daar ook over? Nou ja, dat heb ik nog niet gelezen. Dat is nog niet uh, in een roman Aha. gekomen. Maar ze heeft wel samen met Boris Akunin ging zij voorop in de, in, de, in, de, in de troebelen rond de verkiezingen en zo. En uh, ze correspondeerde dus ze ook met, met, met, met en Dus voor het eerst eigenlijk sinds Mensenheugen... deed de Russische schrijver weer iets aan uh, civic society. Ja, ja. Want dat is heel lang niet gebeurd. Dat is heel lang niet gebeurd. En die andere schrijver doet dat eigenlijk weer niet. Danilo. Ja, Nielov doet dat. Die schrijft gewoon alsof hij uh, geen Rus is, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, die schrijft gewoon wat hij wil. En die heeft... Uh, <lacht> nou ja, dat is, dat is in Rusland buitengewoon bijzonder. Ja? <laughs> ja, dat denk ik wel. Dus hij probeert zich niet te... Hij... Liska is een typische 19e-eeuwse schrijver... die eigenlijk gelooft in het goede van de mens... en onderzoekt waarom het fout gegaan is. En Ja, Nielov is gewoon... Een schrijver zonder programma. Waar schrijft hij dan over? Wat is zijn thematiek? Uh, Als uit hij die... nieuwsgierigheid en, uh, ja, en uit Moskou weggaan... en kijken wat er elders gebeurt. Hmm. En ook zelfs in het buitenland. Ja, Maar dan met wat voor oog kijkt hij dan? Dus niet met een soort journalistiek oog of nee. politiek oog? Het is, ik, vooral, ik, ik, ik verbeeld mij dat dat een kwaliteit van de Russische literatuur is... Dat, het, het, het, het, het reduceren en conceptualiseren van de werkelijkheid tot een literair werk. En vooral het reduceren is Danilov heel erg goed in. Ik typeer het als, als hij schrijft de autobiografie van iedereen. Uh, dat lijkt een soort, hij schrijft eigenlijk altijd over zichzelf, maar hmm. zonder het woord ik te gebruiken. En daardoor, dat is een hele toer om dat in het Nederlands over te brengen, precies kun je het ik gewoon weglaten. Hoe doe je dat? Hoe doe je maar, dat? Soms val je gewoon meer in. Je naar de stad geweest, kun je zeggen, bijvoorbeeld. Of je maakt een leidende constructie. Maar het is niet zo mooi als in het Russisch. Ja, ja. Ja. Iets onnatuurlijker. Maar je moet er zo'n beetje mee, mee goochelen. Maar hij kijkt, maar, terwijl hij zelf eigenlijk de hoofdpersoon is. Ja. Hm. Ja, ja. Ja, zo is het. Ja. Uh, zijn... Klinkt ook een beetje... Tsjechoviaans. Goed naar Rusland en het Russische nou ja, dat leven. Dat is wel een van zijn favoriete schrijvers. Ja. Ja, ja. Ja. Oh. En hij is ook een enthousiaste uh, Facebook. Ook, in die zin daar ook wel een opinionmaker zelfs. Ik weet niet precies hoe groot zijn uitstraling is. Maar, uh... Nou, dat, dat viel ons namelijk op. Want we hebben een uh, fragmentje van iets wat hij een paar dagen geleden op zijn Facebookpagina zit. Van begin af aan was duidelijk dat heel die lulkoek over het propageren van homoseksualiteit primitieve waanzin was, die de mogelijkheid tot censuur bood... en het uit de omloop nemen van een hele reeks belangrijke kunstwerken. Maar nu blijkt dat je homo's niet meer anders dan negatief mag afschilderen. En dat is nog niet alles. Je mag niets negatiefs zeggen van het traditionele gezin. En dan grijpt het je echt naar de keel. Tal van Russische klassieken gaan in de open haard. Om nog maar te zwijgen van gewone boeken... Ja, dat ligt er niet om, toch? En hij voegt eraan toe dat hij dat zegt als orthodox christen. En het woord dat hij anders nooit gebruikt als hoofd van het gezin. Ja. Dus als een, laten we zeggen, in die zin volstrekt gewone Rus. En dat vind ik wel bemoedigend. Dat maakt hem ook groot, volgens mij. Dat hij, nou ja, hij, hij, hij is een soort bijna een laarpoelaar schrijver. En dat is in Rusland. 80 jaar mocht dat natuurlijk al helemaal niet. Nee. Je zou hem bijna een formalist noemen, als er nog iets zegt in deze... Nou, leg maar der... even uit. Nou ja, mensen, die, die, die dat was het dat was, begrip dat alles wat geen socialistisch realisme was... en dat was weer het schrijven niet zoals het is, maar zoals het zou moeten zijn. Mm -hmm. Ja, nou ja, daar is elke... Daar is Uelitska, ja dus mee belast, belast en beladen. En Danilov niet. Je zei net uh, dat Danilov daarmee een schrijver is... die Rusland jaren niet gekend uh, heeft. Is nou, dat, ja, dat soort schrijvers. Is, ja. is, is, is dit dan uh, misschien het begin van iets nieuws... nadat uh, de, de Val van de Muur daarna een hele woeste periode gehad... waarin iedereen veel, veel te doen had, maar uh, vermoedelijk niet schrijven. Is dit iets nieuws? Nou ja, hij, zijn, zijn eerste boek was... Uh, ook te verkrijgen bij uitgeverij de banen. Een <laughs> zwarte en groene. Daarin conceptualiseert hij zich maar de jaren negentig. Waarin hij zijn, zijn, zijn werk als nachtredacteur verloor. en met grote tassen met thee in de omelanden van Moskou. zijn geld bij elkaar probeerde te krijgen. Uh, nou ja, uiteind, aan het eind van het boek krijgt hij weer een baan. En dan breken er dus hele. hele ja, 2001 Argentinië. Dat kan nooit veel, veel slechter geweest zijn dan in Rusland 1993-1994. Nee. Maar daar schrijft hij dus wel over in die zin Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, ook andere schrijvers die dat inmiddels. Uh, uh, Raman Shenchin, dat komt binnen volgend jaar ook uit bij ons, uh, die heeft een hele familie uh, geschapen, zeg maar, die, die de, nou ja, waardoor de jaren negentig helemaal doorheen gaan zal ja. Ik zeg. ja, ja, ja. Ja, ja. Hoe gaat het met de uitgeverij in, in Rusland? De, de, de, de pers. Er zijn drie nullen het... weggevallen bij wijze van spreken. Vroeger Sorry? was het 1 miljoen oplagen. Nee, 2-0. 2 tot 3 nullen zijn eraf. Vroeger was het elke, een beetje boek was er 1 miljoen. En dat is nu gewoon, net zoals bij ons, 2000 5000. Ja. Maar er worden iets, ja. iets meer mensen wonen in Rusland. Ja, dat dan worden er wel steeds minder. Oh, <laughs> ja. <laughs> er is vooruitgang in de wereld. <laughs> zo slecht gaat het <laughs> nou ook weer niet. Maar het gaat dus niet echt goed met uitgeven en boeken. Dat is nou... Dat weet ik niet zeker. Kijk, ja, dat is, in alle landen is er een soort ontlezing. En vroeger was het verplicht lezen en bewijs spreken. Maar als ik in de, in, de, in de metro zit, dan zie ik veel meer e-readers... Ja, en kranten lezen dan bij ons in Moskou wel eens. Maar de distributie is een groot probleem. Hoe krijg je een boek uh, ergens tussen Vladivostok en uh, Moskou netjes afgeleverd? Ze <laughs> hebben geen centraal boekhuis. Nee. Er schijnen hele oorlogen te boeten tussen diverse di distributeurs. Maar dat is heel anders. In, dus, in, China, die huh? hebben, in China hebben ze daar geprofiteerd van het het communistische systeem om het woord in alle provincies en alle uitgebreide. dat stond op zich heel hoog, goed, goed Het en dat systeem ja. is intact gebleven. Dus en even, even heel veel een kort een ja. soort slot rondje. Hoe gaat het met lezen en uitgeven in China? Er wordt veel gelezen, maar ook dat ik e-readers en op iPhones en op het internet, wat ik zei, maar ook het, uh, het woord en het geschreven woord en vooral omdat die dat er een hele, hele maatschappelijk betrokken literatuur is. Hoort het leven en lezen en reageren op het leven om je heen... hoort heel erg bij China, dus ja. er wordt veel gelezen. elk ja. Geel, Latijns-Amerika? Hij heeft nog veel te winnen, denk ik. Maar uh, daar worden romanschrijvers nog zeker heel erg serieus genomen. Dus ja. daar, daar ligt nog een uh, nog toekomst. Ja. Maar we horen uit Rusland een, een beetje een neergaande lijn. China no. een opgaande lijn, hoe noem je dat nou? Oké, okay. genuanceerd. <laughs> de baller komen terug. Latijns-Amerika... Beter of moeilijk? Ik denk dat het daar beter zal gaan. Als ja. die zou dan als het over de Maghreb landen gaat? Een hele schimmige wereld is het. Uh, bijvoorbeeld een recht van Ibrahim Alconie uh, kochten wij. Van iemand die um, van de uitgeverij uh, in Cairo. Ja. En toen belden we Ibrahim Alconing op en zei van ja, de, het contract is onderweg. Zei hij van ja, ik, daar weet ik helemaal niks van. Dus uh, ja, iemand wilde er toen wat geld aan verdienen in Cairo. En uiteindelijk hebben we het maar gewoon via... <laughs> en, de... en wie op zich op als de vertegenwoordiger van <laughs> ja, de rechthebbende? Ja, en uiteindelijk hebben we het maar gewoon met Ibrahim uh, persoonlijk geregeld. Want die woont in Zwitserland? Die woont in Zwitserland. Die bent hem op gaan zoeken? Uh, ik ben, ja, precies. Ja. Ja, ja. Toen, uh, maar goed, het is dus toen, toen later geregeld inderdaad. Dus het is, het is heel schimmig en ook net wat er wordt gezegd van... hoe krijg je uh, een boek van de ADB... Dat zal ook waarschijnlijk in, Kair, in ieder geval in Egypte zijn. Ja, want hoe is het in Egypte? Nou, Je zei het daar straks al een beetje, althans... dat het voor jongeren moeilijk is om erin te komen. Maar hoe gaat het überhaupt? Met... Ja, het is hetzelfde als in, in Rusland. Dus distributie is een enorm probleem. Dus uh, Ze willen natuurlijk in de hele Arabische wereld... Uh, willen ze hun boeken verspreiden. En dat lukt van geen kant. Dat is heel erg moeilijk. Um, er zijn wel een aantal landen die, die wat, wat uh, actiever zijn dan anderen. Zoals in Libanon wordt heel veel uh, gepubliceerd. En in Egypte ook wel. Maar het ja. blijft moeilijk. Blijft moeilijk. Goed, nee, ik moet er een eind aan maken, want. Uh... Om tien uur is onze uitzending helaas afgelopen. Dit was de eerste uitzending. Ik sprak met uh, Aziz Aynan, met Djukke Poppinga... met Mark Leenhouts, met Arie van der Ent... en met Nelleke Geel over literatuur. Dit was de eerste Bureau Buitenland hier op woensdagavond. Morgen om negen uur zijn we er weer op Radio 1. Radio 1. wens u een liefdevol en prachtig 2014. Met nieuws van alle kanten.